De gemeente Dordrecht is niet aansprakelijk voor schade aan de houten funderingen van huizen in de gemeente. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald. De schade aan de houten palen ontstond door dalend grondwater. Als funderingspalen droog komen te staan ontstaat paalrot. Een aantal huisegenaren achter de gemeente Dordrecht verantwoordelijk voor de daling van het grondwater... en vindt dat de gemeente eerder had moeten waarschuwen. De persrechter van het Hof. De gemeente heeft volgens het Hof voldoende haar best gedaan om de problematiek in kaart te brengen. Um, pas in 2000 wist de gemeente dat er een, een, een zodanige lekkage was in de riolen... dat de grondwaterstand verlaagd werd en dat dat ook uh, schade had aangericht aan de fundering. Het gerechtshof vindt dat de gemeente met de kennis die ze toen had... de problemen adequaat heeft aangepakt. Het weer in het noorden bewolkt in de rest van het land zonnig. Vanavond koelt het af naar 6 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen vrij grijs in het noorden, elders af en toe zon. Het wordt dan 9 tot 14 graden. ANW-verkeersinformatie. Ah nee, de avondspits is begonnen. Er staat in totaal 50 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht. Het is vooral wat drukker op de A27 en de A28. Maar er staan verder nog geen lange of opvallende files. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Alice de Bruin. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO live vanuit Den Haag. Wij zitten hier klaar voor ons eigen politieke vragenuur... met onze paneleden Paul Jansen van de Telegraaf. Hartelijk welkom en Thijs niemands verdriet van Vrij Nederland. Eerst gaan wij weer even naar onze NOS-collega Bert van Sloten... met nieuws over Japan, het internationale atoom... Uh gezelschap wil ik zeggen. Agentschap. Agentschap heeft een persconferentie gegeven Bert over de toestand van de kerncentrales. Ja om te beginnen want ik zit hier dan weer met Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht. Die 30 kilometer no-fly zone waar je dus niet mag vliegen. Meneer Turkenburg wat betekent dat? Dat, als ik het goed begrijp, in een gebied van 30 kilometer van de centrale... er geen vliegtuigen meer mogen komen. Dat betekent dat men er rekening mee houdt dat er radioactiviteit nog de lucht ingaat. En dat vliegtuigen daardoor besmet zouden kunnen worden. Want die deeltjes kunnen gewoon op de vliegtuigen terechtkomen. Ja, zeker. Die vliegen dan door, wellicht door een, door een raakt die verwolk heen. En dat is iets wat je niet uh, zou willen. Het feit dat men daarmee rekening mee houdt... suggereert dus ook dat er nog wel eens veel uit de reactorkern zou kunnen gaan snappen. Ja, aan de andere kant zeggen ze dat de gemeten waarders... dat die inderdaad weer naar beneden aan het gaan zijn... zoals we al eerder hadden bericht. Ja, men heeft inderdaad, dat was uh, zeg maar positief en verheugend nieuws... gezegd dat uh, de waarden sterk zijn gedaald... ten opzichte van wat ze eerder hadden verteld. Wel met een factor 400... Naar beneden. Uh, dat is positief, want dat betekent dat de radiologische werkers daar, he, de, de arbeiders, zeg maar gewoon aan de slag kunnen blijven om te proberen om daar de boel ja, te redden wat er te redden valt. Dus dat is, dat is positief. Wat weer minder positief is, is dat de IEA ook heeft gezegd dat het uh, reactorvat, uh, en misschien ook wel het reactorgebouw, maar dat het, het containment, dat de integriteit daarvan niet meer aanwezig is. En dat betekent met andere woorden dat de boel stuk is, dat er lekken in zitten en dat er dus inderdaad uit de uit uitdrukt de kern naar buiten kan lekken. Ja, en dat betekent ook dat je heel erg veel moet uh, ja, blussen, water erbij... maar dat dat misschien helemaal niet helpt. Het kan dus ook uh, verklaren waarom het pompen van zeewater... het niet toe leidde dat het waterniveau omhoog kwam, uh, dat er een lek is. Uh, uh, maar dat was eigenlijk ook al voor die explosie het geval. Dus uh, ja, wat er precies aan de hand is, uh, weten we niet. Uh, het beeld wat ik heb is dat de reactorkern zelf dat de boel daar gesmolten is... En dat dus het groot risico is, uh, nog steeds, dat uh, het gesmolten materiaal zich door de reactor vervat, vreet, om zo maar te zeggen. En volgens ook wellicht door de betonnen laag daaronder vreet. En dat is een scenario wat zich dan misschien de komende 24 uur nog zou kunnen gaan voordoen. We blijven het met spanning in de gaten houden. Dank u wel. Dank je wel, Bert van Sloot. Ja, zojuist uh, is hier uh, in Den Haag ook gesproken over Japan... tijdens het uh, politieke vragenuur in de Tweede Kamer. Laten we voordat we hier uh, aan tafel over verder praten... eerst even luisteren naar Henk Jan Ormel van het CDA. Uh, ja, nadat hij natuurlijk zijn deelneming betuigde met de slachtoffers... en de hele Japanse bevolking, kwam die snel ter zaak. We hebben als uh, Nederlands parlement en ook de Nederlandse overheid... heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor uh, de Nederlanders in Japan. En daarover zou ik een aantal vragen willen stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, er is ons namelijk te oor gekomen dat uh, Nederlanders in Japan uh, ongerust zijn. Dat is natuurlijk logisch. Maar ook vragen hebben over de voorlichting die zij krijgen van de ambassade in Japan. Uh, in zo'n situatie als daar nu heerst... is het logisch dat er allerlei geruchtenstromen zijn. Er is paniek in Tokio. Uh, er wordt onvoldoende... Uh, waarheid gezien in de berichten van de Japanse media. En juist in zo'n fase is het van belang dat de communicatie naar de Nederlanders via de Nederlandse ambassade deskundig, zorgvuldig en adequaat is. Henk-Jan Ormel van het CDA, zojuist in de Kamer hier in Den Haag. En minister Rosenthal, die had hier het volgende antwoord op. De ambassade in uh, Tokio heeft van aan alles op alles gezet. En, dat, en ze hebben veel in hun mars om die communicatie met de Nederlanders uh, uh, optimaal te verzorgen. Ik kan u ook zeggen dat ik zelf van veel, uh, uh, van veel kanten heb gehoord dat men buitengewoon tevreden is over de wijze waarop de ambassade... Eh, burgers en ook bedrijven in Japan eh, ten dienste is geweest tot nog toe. Ja, dat was minister Rosentaal En als je dat dan hoort tijdens niemands verdriet van Vrij Nederland, wat, wat denk je dan? Ja, of Rozentaal hierna voor in de Kamer uh, helemaal had hoeven komen, dat, uh, dat betwijfel ik. Volgens mij ging het om één uh, uh, Nederlander. Om te beginnen natuurlijk uiteraard uh, is het van belang... Uh, is het de taak van Buitenlandse zaken dat er goed op onze landgenoten te letten? En is het ook vreselijk als er erge dingen gebeuren? Het ging hier over één persoon waarvan ik net op Teletech zie dat die toch weer opgedoken is. Dus ik vond dit een beetje een act voor de bühne van de heer Ormel eerlijk gezegd. Paul Jansen van de Telegraaf, act voor de bühne? Nou we hebben straks volgens mij volgende week nog een heel spannend debat te gaan... om een ander een, <laughs> een gevallen, Nederland persoon, maar dat ging over Libië. Uh, wat geëvacueerd moest worden. Uh, maar ja, kijk, ik vind het prima als uh, het parlement zijn controlerende taak, zijn taak van, van de regering serieus neemt. Maar ik ben het heel, geheel met de heer Niemans verdriet eens dat uh, dit nou niet uh, het zwaarwegende moment is om uh, een minister voor naar de Kamer te roepen. Je kan dat informeel tegen iemand zeggen, zeker het gaat iemand over de iemand uit de coalitie. Heeft het jullie bijvoorbeeld niet verbaasd dat er tijdens het vragenuurtje niet vragen zijn gesteld onmiddellijk uh, over de voortgang van het kernenergieprogramma uh, in Nederland, in Duitsland? Is een aantal verouderde kerncentrales onmiddellijk stilgelegd. Zwitserland overweegt wat ze nu moeten doen. Uh, de mensen zijn natuurlijk, daar zo'n ramp, worden er uh, onmiddellijk misschien wel wat paniekreacties, maar toch ook enige uh, snelle lessen al getrokken. Van moeten we niet een beetje pas op de pla plaats maken. Hier hoor ik het parlement daar eigenlijk nu nog helemaal niets over zeggen. Ja, ik denk dat ze hun kruid een beetje uh, droog houden. Er zijn natuurlijk genoeg uh, tegenstanders van het uh, uh, in de oppositie, van het kabinetsbeleid om een tweede kerncentrale te bouwen. Um, een daarvan die zien we veel in de media. Diederik Samsom van de PvdA in zijn hoedanigheid als kernfysicus. Uh, ik denk dat ze even willen wachten hoe het, uh, hoe het precies afloopt. Er komt het een mooi groot kamerdebat... waarin ze eens eventjes flink uh, ja, van leren kunnen maar trekken. Maar toch, Diederik Samsom, ex-Greenpeace, even voor de duidelijkheid... die houdt zich redelijk uh, rustig, toch? Die, ja, die, die gaat is, die, niet gelijk roepen die, die van, wat moeten we ermee er ophouden ja, die hier er in Nederland? Die expert dan als expert uh, dan als politicus. Dat verbaast mij eerlijk gezegd ook, eens, ook want hij, ik ken hem als een volbloed politicus juist. Um, maar het is inderdaad... Duizend was heel snel. Uh, Merkel kondigde gisteren al aan... Inderdaad, dat, het, uh, dat het beleid bijgesteld uh, gaat worden. Of dat er een, dat er een uh, evaluatie komt. Uh, Verhagen was er overigens... Ook snel bij gisteren om te zeggen dat de plannen in principe ongewijzigd uh, doorgaan. Ja, maar precies. dat Japan wel wordt meegenomen in. Uh, nou ja, de evaluatie. We kunnen ervan leren, hè? Een leermomentje. Ja, dat zal iedere politicus altijd zeggen. Dat ja. is wel, wel aardig. Ja, A, We weten natuurlijk niet welke vragen. Tenminste, ik weet het niet. Uh, welke vragen er allemaal zijn afgewezen vandaag. Er komen er uh, elke dag al tientallen binnen, namelijk er worden selectie uitgemaakt. Um, wat wel aardig is, sprak vandaag een, uh, een VVD'er toevallig in de wandelgangen. en die zei van. Uh, nou ja, na, na Channel Bill hebben we ongeveer twintig jaar lang... Uh, is die hele discussie doodgelegen. En nu leek het net met dit kabinet weer opgestart te kunnen worden. Dan krijgen we dit over ons heen. Dus de volgende kwart eeuw is, het weer, uh, is deze discussie weer begraven. Ja, want, want, want is, is dat zo? Bedoel, hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar als uh, politiek analisten hier in Den Haag? Denk je inderdaad dat dit dan zeg maar de doodsteek weer is? Voor nee, die... ik denk het niet. Kijk, dit, dit is nooit lekker. Want uh, er hangt altijd een beetje zo'n zo zo uh, sfeer van angsten om, uh, om de kern... Uh, uh, om de kerndiscussie heen. Maar uh, kijk, Duitsland heeft volgens mij, wat ik er als leek van zie... wel een beetje overhaast gereageerd door die kernreactoren mm -hmm. uh, die, die nu in één keer onveilig worden verklaard voor 1980... en, en, en plots het besluit valt dat die dicht moeten... hadden ze dat vorige week ook kunnen nemen. Dus dat, dat uh, verbaast mij een beetje. Ik denk wel dat uh, voor Nederland geldt... we hebben natuurlijk uh, op dit moment uh, één of twee kernreactoren. Uh, en voor de rest, uh, wat er gebouwd gaat worden in de toekomst... is natuurlijk state of the art. Althans, dat wordt ons toegezegd. Dus dat, daar zouden deze, deze risico's niet voor moeten gelden. Aan de andere kant, er is geen enkele uh, kerncentrale te bouwen... die uh, 100%, 100 safe is. is ja, en nee, er is een groot je verschil je met 25 jaar geleden. Hè, toen uh, was het relatief makkelijk om nog te zeggen... we gaan voorlopig niet meer aan kernenergie doen. Toen was, speelde het probleem van uh, global warming nog niet. En het is ook juist in die context dat, het, uh, dat de kerndiscussie... Uh, eigenlijk weer is gaan spelen. Omdat men is gaan zeggen... Hè, uh, het, is de, dit als, oh, het is schoon. Het zijn geen vieze kolen. We, kunnen, we moeten dus overbrugging gaan gebruiken... naar een uh, geheel nieuwe leest... op onze energievoorziening geschuurd ja, hebben. Dit kabinet gelooft ook niet in global warming. Althans niet in de link tussen global warming en uh, CO2-uitstoot. Het gaat meer om dat de olie service opraakt. Dus. Ja, maar goed, maar de, de, de, de, de politieke, uh, politieke draagvlak is mede gekomen... onder andere door, door die discussie. En dat, is, uh, en dat is echt heel anders dan in 1986. Okay. Er wordt in elk geval hier niet over haast op gereageerd in Nederland. Ja, jij noemde het al eventjes de, uh, Paul Jansen, de, de uh, Libië, uh, de ja. militairen. Ze zijn weer thuis, de drie militairen, gelukkig. Maar er zijn nog heel veel vragen hoe het allemaal uh, is gelopen. Er moet verantwoording worden afgelegd. Er komt een brief van de ministers of van het kabinet. Uh, ja, wat, wat, wat wordt daarvan verwacht? Nou, het, het, het aardige is dat... Uh, er moet natuurlijk vreselijk geschakeld worden achter de schermen voordat zo'n brief er is. Want dat, gaat, dat is, het gaat niet vanuit één departement uit. Maar dat is een samenwerking... In de goede zin des woords. Tussen Defensie, buitenlandse zaken en algemene zaken. Nou, Schakelen dat... betekent allemaal ambtenaren die bij elkaar komen... en dat voorbereiden? Of met de ja, ministers, nou, moet dat, ik Dat zien? Dat betekent ook dat bijvoorbeeld Defensie een andere kijk op de zaken... zal hebben dan buitenlandse zaken. Dat Defensie liever de bal legt bij buitenlandse zaken... en vice versa. Het is dus, uh, een machtsstrijd. Oh, het is een indekkingsstrijd. Hè. Dus wie, wie gaat volgende week de klappen opvangen? En beslist opvangen. De Algemene Zaken dan uiteindelijk... wie die klappen op gaat vangen als scheidsrichter? Dat is een hele goede vraag. Dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens hmm. mij niet. Volgens mij gaat dat uh, gedrieven moeten ze eruit zien te komen. En zal het uh, gedeelde smart is half pijn uh, verhaal moeten worden. Het is ik ook snap een soort survival wel... of the fittest... Hè? tussen, uh, tussen defensie en, uh, nou, en buitenlandse zaken. Dat, vaak. Dat, is misschien, uh, dat lijkt me iets te, iets, iets te vroeg maar om dat te constateren. Maar uh, wat wel aardig is... is dat uh, ik denk wel dat Hille nog wel wat tijd heeft willen kopen... na de verwikkelingen van vorige week. Dat het lekker is als hij even een week niet uh, weer meteen vol aan de bak moet... Uh, aan de andere kant, je hoort nu wel... Uh, nu er wat meer uitstel is dat er allerlei geruchten opdoen. Ik hoorde vandaag alweer twee prachtige verhalen... Uh, hier in de Kamer uh, over, over die operatie in Seerte... dat het al de tweede poging zou zijn geweest dat men... Van uh... wie hoorde je dat? Uh, van een niet nader te noemen uh, man in de lange Regio als achter een pilaar hm. nee, hoor van een Kamerlid. Oh, die met die, met die roos in zijn... Uh, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Maar uh, een ander, ander aardig verhaal was... Uh, dat de MIVD uh, niet uh, zou zijn betrokken geweest... de militaire bij, uh, inlichting en veiligheidsdiensten. Ja, dat hij niet betrokken zou zijn geweest... bij het besluit tot evacuatie. Nou, dat zijn nou uit, uitgerekend de, de, de vragen... die, die, uh, die ja, ministers in een aardige problemen kunnen gaan brengen volgende week. Want die daar vragen... moet wel antwoord op gegeven Overigens, worden. Overigens, die vragen... Uh, gaan die in het open worden. Want er gaan ook geruchten dat misschien dit hele verhaal zomaar kan verdwijnen achter het deurtje van wat altijd zo prachtig de commissie stiekem wordt nou, genoemd. Dat is wat Paul Jansen vanochtend ook in zijn column uh, suggereerde in Telegraaf: dat, dat, dat zou maar zo kunnen. Het is er is natuurlijk een, uh, is natuurlijk een prachtige achterdeur waar je onwelgevallige informatie uh, kunt. Dan, dan, dan, dan leg je wel verantwoording af, maar je hoeft het niet, pu niet publiek te doen. Want die commissie? Die commissie, dat is de commissie, uh, die wordt commissie stiekem genoemd hier in Den Haag uh, voor, de, voor de inlichting- en veiligheidsdiensten. En uh, uh, ja, daar zitten de fractievoorzitters in van alle partijen. En daar wordt ja, eigenlijk classified informatie verstrekt. Uh, waarvan zij ge ook geacht worden die geheim te houden. En daar wordt ook heel netjes gedaan. Ik geloof dat zelfs de LPF in die tijd uh, daar nooit uh, mee ja. heeft rondgestrooid. Dus uh, ja, dan weet je vrij zeker dat het wel safe is. Die maar goed, maar Paul Jansen, jij schrijft erover vandaag in je column. Je, je doet daarin de suggestie dat het wel eens zo zou kunnen lopen. Hè? Misschien heb je dat ook van die man in die regenjas. Maar wat weet je precies? Andere man in een andere regenjas. <laughs> Interessante baan hebben jullie dus er, Vele mannen en vele regio's hoewel met dit weer. Um, uh, nou ja, dat is een, dat is een, het is eigenlijk een zorg die ik met name uh, onder het vorige kabinet al uh, steeds meer hoorde. Je hebt maar drie ministers die veel met de commissie Stiekem van doen hebben. Dat was in die tijd de minister van Binnenlandse Zaken als verantwoordelijk voor de AIVD. De minister van Defensie als verantwoordelijk voor de MIVD. En de minister van Justitie als verantwoordelijk voor de NCTB, de, de terreurbestrijding. En uh, ik hoorde steeds meer in het vorige kabinet al de neiging van die bewindspersonen om dan als er uh, lastige informatie was om dan maar te opperen. zullen we dat even in de commissie Stiekem bespreken. Een mooie uitweg heb je dan. Nou ja, je kan als minister kan je dan, ik noem dat maar politieke witwasserij, want je kan ja. als minister kan je aan, je aan je democratische plicht voldoen door de Kamer te informeren. Maar die Kamer kan er vervolgens maar, helemaal niets mee. Hoe zit dat even, gewoon een technische vraag. De minister bepaalt dan of dat in de commissie stiekem gaat... of kan de commissie stiekem ook zeggen, "Nee, no wij willen dat ja, niet. Dat kan de commissie. Wij willen dat gewoon in de Kamer hebben. Ja. Wij gaan dat niet in deze commissie doen. Ik sprak vandaag uh, toevallig Alexander Pechtold, die ook uh, grote Dat zal niet toevallig of, zijn uh, geweest, dat geloof ik niet. Uh, uh, de, ik, ik spreek iedereen heel toevallig hier in Den Haag... <laughs> maar in de, uh, zeker op, de, uh, op dinsdag bij het Vragenuurtje. Maar die zei daarover, uh, want ik vroeg dat toevallig ook even aan die zei van, nou ja, wij kunnen dan uh, zeggen... dat we het niet in de commissie stiekem willen. En, uh, maar dan is het eind van het liedje... dat het dan gewoon helemaal niet besproken wordt. Dus dan kan je kiezen of delen. Uh, en dan moet je het op een andere manier... boven water zien te krijgen in de openbaarheid. Maar je, je kan dus als Kamer besluiten van nee, nee, dit willen wij niet in de commissie stiekem bespreken... of anderszins wat ik Maar heeft hoorde, het kabinet wat... niet informatieplicht? Dus ze kunnen toch nooit ja. eigenlijk zeggen... weet ik niet hoor, dat, uh, uh, uh, dat doen we het gewoon lekker helemaal niet? Nee, maar dat is wel eindig. Er zijn natuurlijk momenten geweest in de commissie stiekem... Uh, begrijp ik, uh, dat de Kamer ook zegt van... ja, maar hoho, ho, dit hoeft hier niet besproken te worden. Wij kappen dit nu af, dat moet in de openbaarheid... Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat, dat uh, volgens mij een afweging gemaakt kan worden... door de bewindspersonen van, nou ja, uh, als dat niet in de commissie stiekem kan worden besproken... dan durf ik dat niet aan de openbaarheid. Dus krijgt u het niet te horen. Ja, want ja. tijdens want, ja, niemand verdriet van Nou, Nederland. dat is ook wel grappig is dat die commissie stiekem juist ook de laatste jaren... enorm uh, eigenlijk aan draagv draagvlak heeft gewonnen in de Kamer. De SP bijvoorbeeld uh, deed nooit mee. In principe is onder Agnes Kant een aantal jaar geleden wel in die commissie gaan zitten. En daarmee is het echt letterlijk een kamerbrede uh, club geworden... Uh, waarvan je niet meer kan Zeggen van uh, ja, sorry, maar dat is, dat is, dat is een politiek uh, clubje en daar doen, doen we niet aan mee. En wat dat betreft is het ook uh, denk ik makkelijker voor bewindsdienen om daar op te wijzen. En om zich vervolgens te verschuilen. Ja, want uh, uh, Hille zou graag wat tijd kopen. Want de positie van Hille staat natuurlijk enorm ter discussie. Ook vanwege Den Helder vorige week. Het nieuws uh, van uh, ja. de marine daar, waar ook van alles mis was. Ik bedoel, hij kan wel wat tijd gebruiken. Of is het toch nog steeds aangeslagen? Of hoe noemen we dat? Uh, aangeschoten aangeschoten Nou ja, Hille nee, heeft dat... een rampzalige week achter de rug, inderdaad. Daar is uh, uit het daarna over gesproken. Uh, hij voert ook nog ondertussen. Is hij nog op een andere, in een andere loopgraaf. Nog met Wilders. Uh, een soort oorlogje aan het uitvechten. Um, maar uh, ja, Hille komt dan natuurlijk met de politieke formule. Uh, wij verkiezen uh, nauwkeurigheid boven snelheid dat is politiek jargon voor uh, we hebben nog even wat tijd nodig, want het is politiek gevoelig um, hij uh, ja en hij is, hij is, ik neem ook aan dat hij het ook daadwerkelijk goed wil uitzoeken en wil afkaarten, want uh, dat, dat gaat volgende week een pittig debat worden en hij uh, zal het daar niet makkelijk krijgen overigens geloof ik niet zo in al die enorme doemdenkerij over Hillen die de afgelopen dagen is, uh, uh, uh, is losgebarst, ik sprak vandaag ook mensen in de wandelgangen die, uh, die beweren dat die, dat die misschien wel zou moeten gaan opstappen volgende week nou, um, volgens mij naar aanleiding van Libië of gewoon door het, het, de cumulatie van, van, van zaken? Ja, want wat natuurlijk ook speelt ja, waar, is het gezag, zijn gezag op het departement. Ja, waarbij Libië dan een soort, een soort druppel zou zijn. Maar volgens mij is de man politiek behendig genoeg... om in ieder geval ook in deze tijd op de been te blijven. Ja, zolang de PVV niet zover geprovoceerd wordt... en dat is niet het geval dat, dat zij zeg maar, mee zouden gaan... met een motie van afkeuring, hoeft hele niet te vrezen... want er is gewoon geen kamermeerderheid meerderheid die hem weg wil hebben. Ja, zijn positie op het departement... Okay. <laughs> Het is natuurlijk niet helemaal lekker wat er gebeurd is vorige week. Aan de andere kant, uh, na van middelkoop valt het natuurlijk... Uh, alleen maar te verbeteren aan je positie. Gaat het? De kletsmajor ah, ja. heette ja, die in de Telegraaf. Een... Ja, ja dat, was, dat was niet zo goed. Hoe je je voorganger <laughs> toch nog dankbaar kan zijn. Ja, ja nee, dat, is, dat, dat, dat hoor je wel degelijk. Uh, dus ik, ik maak me in die zin niet heel veel zorgen om hille in, uh, in deze zaak. Ik vind het wel opmerkelijk dat je, dat je deze dagen wel op Defensie... Uh, al de geluiden hoort uh, vanuit, uh, vanuit de ambtenaren van... Ja, maar wacht eens even, wij hebben die operatie gedaan, omdat buitenlandse zaken dat zo graag wilden. Dus zo zijn ze al een beetje naar elkaar aan het wijzen. En ik ben vooral. Het is heel... ook wel even oud, geloof ik hè, deze strijd tussen Defensie en buitenlandse. Het schijnt zaken. Uh, het schijnt echt. Uh, ja, het schijnt echt een, uh, al decennia lang schijnt dat haat en mij te zijn. En dat is voor ons het allermooiste, natuurlijk. Wat je eigenlijk ziet bij Hill, is dat hij dat hij loopt tegen hetzelfde probleem aan als van middelkoop. Eigenlijk dat Defensie toch een vrij gesloten club is. Uh, waarin moeilijk met kritiek omgaan. Is. Je merkt dat de journalisten ook uh, in de. De communicatie naar journalisten. Er botsen natuurlijk twee culturen van een relatief open politieke cultuur met, uh, met een soldatencultuur, waarin er in lastige, op lastige momenten geen, uh, even geen discussie gevoerd wordt. En daar zullen ze uiteindelijk echt iets aan moeten veranderen. Want doen ze dat niet, dan zal het ene incident na het andere blijven komen. Goed, volgend onderwerp. We gaan het hebben over uh, hoofddoeken. want VVD-Kamerlid Janine Hennes-Plasgaard wil dat er een discussie over een verbod op hoofddoekjes komt in stadhuizen. Het moet een open debat worden, zei ze vandaag in Dagblad de Pers, over de scheiding van kerk en staat en over uh, religieuze symbolen. Ja, waar, waarom komt ze daar nu mee? Is dat ja, helemaal is, bedacht is... of hoe, hoe gaat zoiets? Nou, dat dacht ik dus wel, want uh, oh ja, uh, Janine wordt wel vaker ingezet... Uh, met name vanuit het kabinet als, als een soort frontsoldaat... om dan uh, een plannetje te lanceren. Uh, ik hoor dat dit echt, een, een, een, om het goed Nederlands te zeggen... een slip of de tong is geweest... Ze heeft ook al behoorlijk op haar lazer gehad van, oh ja? in, de, in de fractie uh, daarover. En uh, ja, dit was echt absoluut niet de bedoeling. Een slip of de tong, het was een paginagroot verhaal nou, in de pers. Maar goed, heel Ja, erg. maar over alles en nog wat, hè. Ja. Uh, Jawel, niet, maar niet alleen wat, over dit. Is het zo, of hebben wij dat verkeerd geïnterpreteerd... dat het ook te maken heeft met het feit dat de VVD zich nu misschien... ineens een beetje afhankelijk moet voelen van de SGP... en dat ze daar ongelooflijk de pest over in heeft? nou, dus ook, zo nou dat, lijkt dat me, kwam er wel een beetje Ja, uit. dat lijkt me een beetje vergezocht. Het is natuurlijk wel zo dat Janine Hennis, uh, laten we zeggen een echte liberaal is in een, in een fractie die uh, ook vaak naar wat conservatiever neigt. Uh, maar het verhaal bij haar is eigenlijk uh, dat, dat dat pijnpunt vooral op het gebied van de privacy ligt. Ze heeft natuurlijk een reputatie vanuit het Europese parlement als privacy-koningin. Uh, ja, ze, ze, ze, ze heeft nu een minister en een staatssecretaris van VVD-huizen die daar allebei, nou to put it mildly, wat minder mee hebben. Uh, daar ging het interview ook over. Daar zei ze eigenlijk niet hele schokkende dingen. En de opmerkelijke opmerkingen kwamen eigenlijk over het hoofddoekje. Uh, overigens vond ik dat ook wel getuige van enigszins politieke naïviteit. Omdat ze namelijk de formulering was, was dat ze er een rustig debat over wilde voeren. Nou, volgens mij als er één onderwerp is waarin <laughs> Nederland uh, geen rustig debat valt te voeren zijn het hoofddoekjes. Ja, het kop, kop de tax uh, uh, tijdperk heeft zij in Europa beleefd. Nou, ze, uh, zit ja, dat dat ze waarschijnlijk uh, in uh, ja. Ze zit redelijk vaak te borrelen met, uh, met niemand minder dan Hero Brinkman. Dus misschien heeft ze is een beetje aangestoken. <laughs> die hoek. Maar hebben jullie niet het idee als je dat het verhaal leest dat het het zal zeker ook om die hoofddoekjes gaan. Maar dat ze het bewust verbreedt en ook de uitingen van het christelijke geloof erbij haalt. En dat dat misschien ook niet zo lekker valt bij coalitiepartner CDA. En nogmaals bij een mogelijke gedoogpartner die ze hard nodig zullen hebben zo meteen in de Eerste Kamer. De SGP. Het is in alle opzichten een vreemde move. Ja, daarom, ben ik, daarom geloof ik ook uh, misschien naïef. Maar daarom geloof ik ook wel uh, de uitleg die ik vandaag hoor. Dat het een, uh, dat het een misstap van haar, een verbale misstap is geweest. En dat ze daarvoor op haar heeft gekregen. Maar hoe gaat dat dan verder? Want, Want dan het... heb je zoiets gezegd in een interview. Dat is wel een ja. leuke, leuke scoop van de pers. Ja, dan je, en dan krijg je in de fractie een schrobering. Uh, ja, en dan? Vanochtend uh, zal Stef Blok... Uh, haar eventjes... Uh, de fractievoorzitter haar eventjes toegesproken hebben. Maar wordt dat van tevoren van dan meestal niet besproken? Ik bedoel, we lopen hier, bedoel, jullie zijn nou journalisten. Nou maar ja, normaal gesproken als hier een Kamerlid binnenkomt... voor een interview, dan komen er twee... voorlichters mee. Alles wordt voorgekoud... voor mijn gevoel. Ik bedoel, is dat hier dan niet gebeurd? Nou ja, kijk, uh, ik sprak ook wat mensen... uit de vvd fractie vanmiddag... En mijn indruk was ook dat ze het niet hadden geweten dat dit interview er aankwam. Althans niet dat deze uh, explosieve opmerkingen erin, erin zaten. Uh, wat, wat wel moet gezegd worden, wat voor de VVD pleit... is dat ze hebben een, een nieuwe voorlichter, chef voorlichting tegenwoordig... die wel juist is van, het open, uh, van de, de openheid. En die uh, jaren geleden... ze dan wel onmiddellijk weer op druk Bijvoorbeeld een van de weinige voorlichters in, uh, in Den Haag is... die vindt dat uh, interviews niet geautoriseerd hoeven te worden. Ah, okay. Ja. ja. Nou, dan Dat is dan vanaf, met de ingang van Bij vandaag deze. afgelopen. Ja. <laughs> Waarschijnlijk. we het nog heel even, want ja. Uh, uh, ja, daar hebben we nog wat tijd voor. Uh, Ibo Burema. Ja. Uh, hoogleraar Ibo Burema, voorgedragen als lid van de Hoge Raad. Dat is normaal een hamerstuk in de Tweede Kamer. Maar nu niet, want de PVV zegt hij is van de Linkse Kerk... En dat hebben we liever niet. Dus die man de PVV wilde daarom hoofdelijke stemmingen. Ja, dat is, gebeurt ook, maar weliswaar schriftelijk. Er wordt nu, gete nu geteld. Oh, op dit, dit moment wordt oh, de stem geteld. Oké, okay, ja. horen we dat nog voor half vijf? Of uh, zit iemand mee te kijken? Kijk Oké, okay, er wordt op ge nou ja, In elk geval is het vrij bijzonder dat het ineens echt een politiek item is geworden. Want het benoemen van die leden van de Hoge Raad... wist ik ook niet, hoor. Dat gebeurt dus door de Tweede Kamer. Maar dat is eigenlijk een, een vars. Het, ze worden voorgedragen door de Hoge Raad. En de Tweede Kamer zegt altijd, ja, die worden het. En nu ineens niet, omdat de PVV zegt... maar dit is er met zo'n duidelijke politieke... Uh, die laat zich zo duidelijk politiek uit... die mag niet in die hoge raadsrecht komen. Nou ja, op, op zich is het, uh, is het natuurlijk het goed recht van de PVV... Om, om, om hier een punt te maken. Als ze dat vinden, moeten ze dat vooral zeggen. Kijk, er wordt over gestemd in de Tweede Kamer. Uh, ze, ze gaan er uiteindelijk over, dus dan... Uh, als ze een mening hebben, dan mogen ze die ook geven. Het enige is alleen wel dat het geeft een wat, een wat vertekend beeld... Van, uh, van hoe dat hier gaat in die Kamer. De indruk die er eigenlijk gewekt wordt... is dat wij een soort Amerikaans systeem hebben... Hè, waarbij senatoren en, en, en of waarbij uh, ministers en ambassadeurs... voor uh, de Senaat komen. Dan zijn er hoorzittingen, dan wordt iemand doorgezaagd... die kan terugpraten. En dan volgens wordt er gestemd van... is deze meneer of mevrouw geschikt? Dat is niet zo. Deze meneer Buurma die moet zijn mond houden. Want alles wat hij zegt, dat werkt alleen maar in zijn nadeel. En ondertussen wordt er dus wel over... Zijn Rug om uh, politiek bedreven. Dus in die zin vind ik het mm, mag het, maar vind ik het niet helemaal netjes. Paul Jans? Nou, ik vind het helemaal geen zielige geval. Uh, kijk, vroeger, maar dat heb ik even gegoogeld, in de 19e eeuw schijnt het ook voor ver voor onze tijd schijnt het vaker gebeurd te zijn dat kandidaten door de Tweede Kamer opzij werden geschoven of uh, een andere volgorde werd uh, gezegd gesteld. Dat is De laatste decennia is dat een beetje ingeslapen geraakt. Mm -hmm. en was het eigenlijk zo dat de Hoge Raad die kwam met zijn eigen lijstje... en de, de Tweede Kamer nam dat klakkeloos over... en daarna de, de regering eveneens. Nou ja. Het lijkt me heel simpel. De Kamer zit er niet alleen om met zijn hamertje te slaan. En als er inhoudelijke bezwaren zijn, dan is dit het moment om dat kenbaar ja, dat te maken. Dan vind je dus wel goed dat dat gebeurt. Ik vind dat de PVV ook absoluut een punt heeft hierin. Ja, ja, en jij vindt deze man ook een linkse rakker die beter niet in de Hoge Raad kan zitten. Kijk, ik heb, ik heb niks tegen linkse rakkers. Voor mij mogen ze ook nog in de Hoge Raad zitten. En meneer Meruma heeft met zijn verleden bij X-Min-I, ja god, wel... X-Min-I? Ja, dat is die... Is die... toch een ontwikkelingsorganisatie? Of niet? Ja, ontwikkeling Zo. Samenwer... ja. Ontwikkelingssamenwerking? Een ontwikkelingsorganisatie, maar dan anders. Maar in ieder geval. Uh... Nee, voor mensen die dat weten, zo. Het was Het is, het is, het is een linksactivistische activistische club. En uh, daar zat meneer Broem in de jaren tachtig uh, uh, behoorlijk diep in. Mm -hmm. Volgens mij helemaal niet verkeerd. Dat moet hij ook zelf weten. En maar pro probeer je eigenlijk te zeggen... als je een heel uitgesproken mening hebt... of dat nou links of rechts is... zou je misschien moeten bedenken... of, of, of zo iemand lid kan worden van de Hoge Raad? Is dat nee, wat, wat, ik wat ik probeer te zeggen... is dat er sinds het Wildersproces wel wat veranderd is in dit land. Uh, en uh, dat heeft de politiek zo diep geraakt... dat je daarmee ook dit soort discussies over de Hoge Raad... op een andere manier moet gaan voeren. En dus niet vreemd moet opkijken dat die bal een keer terugkomt. En daar wordt nu heel verontwaardigd over gedaan... Uh, en de rechters hebben zich eigenlijk wel met de wetgevende wet bemoeid... maar als dat elke keer als het andersom dreigt te gebeuren... dan, uh, dan uh, schudden ze met, of wapperen ze met de trias politica in als, de hand. Als, als deze manier van doen, hè, die er dus al lang is, toch blijft bestaan... zou dan geen idee zijn wat Thijs Niemands Verdriet zegt... om het te veranderen en er ook echt een Amerikaans systeem van te maken... dat de mensen die worden voorgedragen uh, bij hoorzitting gehoord kunnen nou ja. worden... en dat de Tweede Kamer zelf dan kan beslissen, ja of nee, dan wordt het al maar snel, echt op inhoudelijke grond. Dan wordt het al snel een circus, maar kijk, uh, het, is, het is wat mij betreft... Treffen een illusie dat die rechters uh, boven elke, uh, elke subjectiviteit hm. verheven staan. Maar hoe Zij gaat dit aflopen, die, die hoofdelijke stemming? Wat denken jullie? Gaat hij het redden, Burma? Of ja, ik denk, denk dat hij het wel gaat redden, waar ik nog wel benieuwd naar ben. Toen er werd gestemd over de nationale ombudsman. Toen had de PVV een leuk grapje. Toen hadden ze allemaal Job Cohen ingevuld <lacht> om te pesten. Misschien pesten PvdA terug en vullen ze nu Geert Wilders in. <lacht> uh, kan hij in hoograad, kan hij zichzelf misschien in laatste aanleg uh, vrijspreken straks. <lacht> Goed, heren, mag ik uh, jullie danken ook namens uh, Tessel. Uh, jullie gaan uh, de wandelgangen weer in. Op ja. zoek naar die mannen met die regenjassen. En dan komen jullie dat volgende keer weer bij ons vertellen. Paul Jansen van de Telegraaf en Thijs Niemandsverdriet van Vrij Nederland. En dan is het bijna half vijf. Als u meer wilt weten, ga naar onze website www.vp.nl. En dan gaan wij voor het Radio 1-journaal overschakelen naar Tim Overdiek. Wat gaan jullie doen, Tim? Mag ik het zo samenvatten? Japan en de rest van de wereld die naar Japan kijkt. We hebben echt alle verhalen zo'n beetje uh, te kleine verhalen. Een Japanse vrouw die met haar huis was afgedreven... terugkeerde naar de kust en daar werd gered. Dat laten we vertellen door een correspondent die als ooggetuige daar was. We hebben verhalen van correspondent op andere plekken in Japan. We hebben deskundigen in de studio, instanties die we raadplegen. Het laatste nieuws van het internationaal atoomagentschap. Hoe kijkt Europa naar de situatie? Ik denk dat wie de komende twee uur luistert... echt alles zal gaan weten over wat op dit moment gaande is in Japan. Wie daar niet op kan wachten, krijgt nu de hoofdpunten van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Het atoomenergieagentschap van de VN zegt... dat een reactorvat van de centrale in Fukushima... kan zijn beschadigd door de explosie van vannacht. De organisatie baseert zich op informatie van de Japanse overheid. Alle oververhitte reactoren worden nog steeds met zeewater gekoeld... Er heeft ook een paar uur brandgewoed in een vierde reactor, maar die is weer onder controle. In verband met radioactiviteit bij de kerncentrale is in een straal van 30 kilometer een vliegverbod ingesteld. Er zijn in Japan nog steeds naschokken. Vanmiddag nog zeker één van 6,0 op de schaal van Richter. De troepen van de Libische leider Gaddafi hebben verschillende steden heroverd op de opstandelingen. De weg lijkt nu vrij voor een aanval op Benghazi. Die stad is nog in handen van de opstandelingen het debat in de Eerste Kamer over het elektronisch patiëntendossier wordt twee weken opgeschort. In de tussentijd gaat minister Schippers een oplossing zoeken voor de problemen. Vanochtend uiten de fracties in de Senaat veel kritiek. De senatoren zijn onder meer bang dat in het nieuwe systeem de privacy van patiënten wordt geschonden. En dat zijn de hoofdpunten. ANW-verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staat in totaal 120 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht. Op A2 van Utrecht naar Den Bosch is wat meer vertraging. Er staat voor knoopend Everdingen, inmiddels 7 kilometer. Heeft te maken met werkzaamheden. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Blijswijk en Noodorp 6 kilometer. Door een wagen met pech is daar de rechte rijstrook dicht. Oh, dag Frans. Jij belt vast over de verhuizing, wanneer we moeten helpen.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 Goedemiddag, hoe is Fukushima 1 eraan toe? Welke gezondheidsrisico's zijn er? Hoe is de situatie in de gebieden die getroffen zijn door de aardbeving in Japan? Wat kan de Nederlandse ambassade betekenen nu er een oproep is een aantal gebieden te verlaten? Hoe gaat de discussie in Europa verder over kernenergie? Veel, veel heel veel vragen over Japan, u begrijpt. Ook vanmiddag in het Radio 1-journaal zoeken en hopelijk vinden wij de antwoorden. A strong earthquake has shaken the Tokai region. Uh, the quake measuring magnitude 6.0 uh, struck at 10.31pm local time on Tuesday. That is about 20, uh, 25 minutes from now. The Japan Meteorological Agency says the quake may slightly affect sea levels but will not cause any. Damage of tsunami's. Ja, dat was schrikken vanmiddag. In het oosten van Japan trilde de aarde door een naschok. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Veroorzaakte verder geen schade. En u hoort het, het zal ook niet leiden tot een nieuwe, nieuwe tsunami. Opluchting dus in Japan dat eerder op de dag hoorde... van de wonderbaarlijke redding van een bejaarde vrouw. Die werd vier dagen na de tsunami aangetroffen... in haar weggespoelde woning. Haar redding is een opsteker voor de teams... die onafgebroken verder zoeken naar overlevenden... zegt reddings. Takashi Honda. Mensen zijn taai. Ze proberen te overleven, al dus Honda. We moeten blijven zoeken. En intussen verkeert Japan in angstige onzekerheid... over de verhoogde radioactiviteit... als gevolg van de grote problemen in de Fukushima kerncentrale. De Japanse premier Naato Kan waarschuwt de bevolking... En de angst groeit dat er meer lekken zijn, zegt de premier. De meeste mensen in een straal van 20 kilometer rond de centrale zijn geëvacueerd. Maar, zo zegt hij, ik herhaal dat mensen weg moeten blijven uit dat gebied. De gast hier is Ronald Sram, onderzoeker bij de Nuclear Research and Consultancy Group in Petten. Um, goedemiddag. Goedemiddag. U praat uh, komend uur de luisteraar bij over de situatie rond die kerncentrale Fukushima 1. U zit uh, vandaag hier met een iPad met allerlei informatie uh, bij ons op de redactie. Wat is uw beeld nu over de situatie bij de reactoren? Nou, het is een... Duidelijk een ernstige situatie waarvan de, de, de omvang in de laatste dagen wat, wat groter uh, blijkt te zijn. En dan bedoel ik dat het aantal reactoren die vergelijkbare problemen hebben, groter wordt. He, er zijn nu drie reactoren met, met problemen met koelmiddelen. En het nieuws van vanochtend was dat er uh, problemen zijn met uh, reactor 2. En reactor 2 heeft een explosie plaatsgevonden en er is ook schade aan onderdelen... Of misschien het reactorvat, of onderdelen bij het reactorvat, Dat krijgen we niet helemaal duidelijk. Dat nee, want is ook dat niet is wel duidelijk. iets cruciaals hè, als ja. daar iets mis mee is. Zeker, dat is, dat is cruciaal. Uh, omdat uh, de reactoren die op dit moment uitgezet zijn... Hè, op het moment van de aardbeving zijn ze uitgezet. Uh, maar zo'n reactor heeft nog heel veel warmte. Dat noemen we nawarmte. Uh, en die moet uh, goed gekoeld blijven. En er zijn eigenlijk al in, in de eerste uren na... De aardbeving, hè, Als gevolg van de tsunami is een, is een koelsysteem al, al zeg maar, uh, niet meer functioneel. En ook andere koelsystemen zijn uh, niet functioneel of niet goed functioneel. En uh, ja dat, dat is heel erg belangrijk, want je moet die kern uh, goed blijven uh, koelen. Ja, en daarvoor is zeewater nu uh, gebruikt hè, de afgelopen dagen. Zijn er ja. vandaag daar opnieuw problemen mee? Want we, hè, eerder was het probleem dat er te weinig stroom was om dat zeewater daar te krijgen. Hoe, hoe gaat dat nu met dat koelen? Nou ja, ik heb, gisteren waren er dus problemen met reactor 2, die dus gedeeltelijk uh, droog is komen te staan. Nou, dat is, dat is een ernstige situatie, want dan kan dus een deel van die, die, ja, die kern kan beschadigd raken. Uh, ik heb begrepen dat uh, nu ook reactor 2, uh, reactor 1 en 3 werden al met zeewater gekoeld. En ook nu reactor 2. Er zijn problemen geweest met het, het, het zorgen dat het zeewater naar die reactor komt. Ik heb daar vandaag geen meldingen over gekregen dat die problemen er zijn. Dus ik ga vanuit dat dat nu uh, goed werkt. En er komen bij ons veel vragen van luisteraars binnen mm -hmm. over de mail. Wiebe de Wolf bijvoorbeeld, um, die heeft een vraag... Uh, is het een optie als de situatie nu zo moeilijk is... om het geforceerd te laten escaleren zolang de wind naar zee staat? Dus min of meer om een heleboel op te blazen... Nee, dat is uh, zeker geen optie. Het uh, doel eigenlijk bij alle nucleaire bedrijven, is altijd zorg te dragen dat reactiviteit goed contained is, dus goed beheerst is en in, laten we zeggen, uh, ja, binnengehouden wordt. En uh, ik denk niet dat uh, nu de weersomstandigheden nu een aanleiding zijn om, om nu alvast maar wat naar buiten te brengen. Dat zou potentieel schade aan, aan mensen en milieu brengen. En dat is wat je ten alle, wil, alle tijden wilt voorkomen. Want wat nu het probleem is, is waar we het over hebben dat reactorvat. Een, een cruciaal onderdeel. Want uh, stel dat er inderdaad schade aan is. Dat wordt nu vermoed, maar dat is nog niet helemaal zeker. Wat kan daar het gevolg van zijn? Nou ja, Er zijn verschillende scenario's die zich uh, dan uh, zeg maar voltrekken. Uh, wat er kan gebeuren als de koeling niet op orde is, is dat daar delen van die reactor echt, echt nog meer beschadigd uh, raken. Het is wel belangrijk om te weten dat de reactor zelf, waar de brandstofzaven dus in zitten, in een reactorvat zit. Dus dat is een omhulling en die, die is er. Er zijn aanwijzingen dat daar schade aan is, maar dat is niet helemaal duidelijk. Hij kan in ieder geval nog gekoeld worden. Dat is een heel belangrijk gegeven. Um, ja, als dat toch die koeling steeds minder wordt, dan kan dus die kern beschadigd raken. In het ergste geval kunnen delen daarvan uh, smelten. En dan is het weer heel belangrijk dat het containment, dus waar het reactor het omhulsel, is het dat dat intact is. Ja, want anders komt daar veel straling vrij. Ja, nou, dan kan er mogelijk kan de radioactiviteit dus vanuit de uh, reactor zeg maar, naar buiten komen. Goed, nou over dat zeewater daar praten wij zo meteen nog over verder meneer Schram. Want tegelijkertijd gaat die andere ramp natuurlijk nog steeds door. De gevolgen van de aardbeving en de tsunami. Journalist Keelt Duits is in het gebied noordoostelijk van het zwaar getroffen Sendai Kelt. Um, er zijn ook nog steeds flinke naschokken begrijpen. Wat heb jij daarvan gemerkt? Ja, de hele dag door zijn er enorme naschokken. We hebben net enige zware naschokken, lange naschokken hier gevolgd. Um, Eerder deze, eh, een dag of drie, vier geleden werd er gezegd dat er een 75% kans was van een naschok van 7,0. Dat is bijna net zo zwaar als de schok die Kopen verwoestte in 1995, dat was 7,4. En overigens hebben we net een nieuwe aardbeving gehad in een totaal andere plek van Japan, in Shizuoka... En heeft geen relatie met de aardbevingen die we tot nog toe hebben gehad. En dat is een 6,4. Eerst was het een 6, het is nu opgekrikt tot een 6,4. En wat doet dat met de mensen daar in het licht van wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is? Ja, ik kan je vertellen wat het, doet, uh, wat het doet met mij. Het geeft echt het gevoel dat Japan een beetje onder uh, geologische aanval is. Want eerst die. Uh, een uh, enorme aardbeving in tsunami in het oosten, daarbij Sendai. Daarna was er afgelopen zaterdag een vrij zware aardbeving aan de andere kant van Japan. Niigata, waar ook een tsunami-waarschuwing was. En nu is het deze aardbeving uh, halverwege het belangrijkste uh, Japanse eiland. Je krijgt echt het gevoel uh, alsof Japan van twee kanten wordt aangevallen nu. Ja, want je woont, je woont al heel lang in Japan. Herken je het land nog terug zoals het er nu aan toe is? Um, nee. Um, ik, heb, ik zit hier inderdaad al bijna 30 jaar. Um, ik heb nog nooit zo'n grote ramp in Japan meegemaakt... terwijl ik zelf de aardbeving in Kobe in 1995 heb overleefd. En dat valt niet te vergelijken met die situatie nu... hoewel dat natuurlijk ook heel erg was. Ehm... Um, als je langs de kust gaat eh, in Sendai in het rampgebied, wat een hele mooie kust was, en je ziet wat er nu van over is door die eh, verwoest, door die tsunami, ja, dat breekt je hart. Dat is echt hartverscheurend. En ik vind het ook heel moeilijk op het ogenblik om in te zien hoe Japan hierover gaat komen. Ik weet dat het gaat gebeuren, maar ik kan het op het ogenblik helemaal niet zien. We hebben twintig jaar een hele moeilijke economische. Eh, een hele zware economische malaise gehad. We hebben natuurlijk de schok, de Lehman Brothers schok gehad, twee jaar geleden. Er zijn problemen omdat China nu heel erg sterk aan het worden is. En nu deze aardbeving en de tsunami erbij. Dit gaat echt heel erg zwaar worden voor Japan. Je hebt door Sendai en de omliggende gebieden gereisd, zijn er dan toch uh, momenten of kleine gebeurtenissen waarvan je zegt. Ondanks die ontreddering uh, zijn er uh, zeg maar aanwijzingen dat Japan hier toch overheen komt? Ja, je kijkt naar de geschiedenis. Japan heeft natuurlijk ontzettend veel uh, um, moeilijke problemen weten te overkomen. Uh, denk aan Hiroshima en Nagasaki. Uh, denk aan uh, de vreselijke uh, militaire heerschappij die ze hadden in de jaren dertig... Uh, waar ze toch na de oorlog uh, goed uit zijn gekomen... Uh, ik denk aan 100 jaar, 150 jaar geleden toen het erop leek dat we een kolonie zouden worden. En dat is toch niet gebeurd. En daar zijn ze heel sterk uitgekomen. Ja. Wat, is en, de, wat is de grootste angst op dit en, moment? Sorry? Wat is de grootste angst op dit moment? De grootste... Ik zou het woordje angst niet gebruiken. Het grootste probleem voor die Japaners op het ogenblik hier in het randgebied is... er is geen benzine, er is geen voedsel, er is in veel plekken ook nog onvoldoende water... En er is gewoon onzekerheid over morgen. Men weet niet wat men kan verwachten van morgen. Is er morgen wel voedsel? Is er morgen wel water? Uh, is er morgen wel benzine? Wat, gaat, wat brengt het de toekomst? Dus meer dan angst is het die enorme onzekerheid. En dan heb je natuurlijk daarboven nu de problemen met de kernreactor. En er zijn zeker dichtbij die kernreactor een heleboel mensen doodsbang voor. Maar er zijn zoveel mensen ook hier in uh, de andere gedeeltes van het rampgebied... Die het zo moeilijk hebben om het dagelijks leven door te komen. Dat ze er niet eens meer aan toe komen om daar nog bang voor te zijn. Primaire levensbehoeften, daar gaat het dus om. Kjell Duits uh, vanuit het Noordoosten in Japan. Het is nu kwart voor één in de nacht. We horen graag morgen bij het aanbreken van de dag hoe het dan verloopt. Hartelijk dank. En zometeen meer over die mogelijke gevaren voor de gezondheid van nucleaire ongelukken. Met de AWB voor het verkeer zit Wijnand Zwaan. En wat opvalt in deze spits is dat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... een lange file staat tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Everdingen, 10 kilometer. Het wegdek is verzakt en er is één rijstrook dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via de A12 en de A27. De a 12 bij Den Haag. Richting Den Haag staat file bij Noodorp 6 kilometer. Door een wagen met pech is daar de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik... Duitsland sluit ondertussen tijdelijk zeven oude kerncentrales. Het gaat om centrales die voor 1980 zijn gebouwd. Dat heeft bondskanselier Merkel vandaag bekendgemaakt. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, wa waarom doet de Duitse regering dit? Nou ja, het is eigenlijk een tweede stap na het besluit van gisteren om uh, de verlenging van die kerncentrales tijdelijk op te schorten. Dus daar even niet mee door te gaan. Dus gedeeltelijk heeft het te maken met het eerdere besluit van de Duitse regering uit 2002. Want daar val je dan automatisch op terug dat alle kerncentrales een soort etiketje krijgen met een maximum houdbaarheid. Uh, en daarvan zijn dus die oudste centrales, daarvan hadden er een paar al dichtgemoeten. De anderen die dicht gaan van die zeven, die, andere, uh, die gaan dicht voor de veiligheid om ze goed te onderzoeken. Want ook is dat, dat is wat Merkel gisteren heeft aangekondigd. Ze moest daar vandaag nog even met de premier's van de deelstaten over uh, vergaderen. En voor die drie maanden dus waarin ze gezegd heeft... gaan we alles goed bekijken en onderzoeken... moeten deze zeven extra goed worden onderzocht... of ze inderdaad nog veilig genoeg zijn om in de toekomst gebruikt te worden. En wat betekent het voor de energievoorziening in Duitsland? De regering zegt dat het daar geen gevolgen voor heeft... dat er genoeg capaciteit is in de andere centrales... en ook in de gewone centrales, dus gas- en kolencentrales... Om energie te produceren. Maar het betekent natuurlijk wel een enorme strop voor de energiebedrijven. die juist met die oude centrales, waar, he, waar de investeringen eigenlijk zich al terug hadden betaald. hoe lang je die nog mag blijven gebruiken. kun je in feite bijna gratis stroom optekken. Uh, en daar veel geld mee verdienen. Dus voor de bedrijven is het een grote strop dat ze dicht moeten. Drie maanden dus voorlopig. Um, maar heeft Merkel enige aanwijzing gegeven. wat daarna kan gebeuren met die centrales? Ja, dat is een moeilijke beslissing voor haar. Een deel van die oude centrales die zal wel uitgeschakeld blijven. Maar sommige kunnen ook veilig genoeg blijken. En dan kan ze ook niet volhouden dat die dicht moeten blijven. En van die beslissing, hoeveel er uiteindelijk dicht gaan, zal het ook afhangen of mensen denken... dat was alleen maar een verkiezingsstunt voor de deelstaatsverkiezingen, dit moratorium. Of dit was echt een serieuze uh, omke omkeer in het beleid en dan gaan er uiteindelijk nog meer dicht. Wouter Meijer was dat. We praten over verder met Ronald Schroom, dit uur de gast van het NRG in Petten. Verbaast u dat dat Duitsland hiertoe overgaat? Dat er uh, tijdelijke zeven oude kerncentrales worden gesloten? Nou, ik, ik denk dat de verschillende bedrijvers en nationale en internationale overheden... nu ja, veiligheidsrichtlijnen opnieuw tegen het licht houden. Maar sluiten? Uh, Tijdelijk? Maar sluiten, ik, ik, ik, ik weet niet of, of dat de uitkomst gaat zijn... die als je een veiligheidsreview gaat doen tegen het licht van wat er nu gebeurd is. Hè? Want ik denk dat we daar nog heel veel over moeten leren. Uh, of je dat nu al, ja, zeg maar zo, kunt, kunt, uh, kunt zeggen. Maar goed, het is, een, het is een politiek besluit. Ik denk dat de verschillende landen en bedrijvers... en, en internationaal at atoomagentschap reviews zullen gaan doen de komende tijden. En we zullen zien wat daar uitkomt. Ja. Gaan we toch uh, weer maar door naar Japan. De maatregelen die, die daar worden ge genomen. Wat is uw indruk van de crisisbestrijding? Nou, mijn indruk is dat de maatregelen die daar genomen worden... Ja, heel erg in lijn zijn met wat we hier zouden verwachten in deze situatie. Je ziet dat er voorzorg is, is getroffen dit weekend al tot, uh, tot evacuatie. Dat is een goede maatregel in deze omstandigheid. Het is wel een voorzorgsmaatregel voor verspreiding van reactiviteit. En we hebben vandaag geleerd dat die uitgebreid is, he, van 20 naar 30 kilometer. En dat die buitenste ring mensen gevraagd worden om uh, deuren en ramen dicht te houden. Ja, dat zijn de maatregelen die horen. En dat is ook internationaal, zijn die regels daarvoor vastgesteld. Bij een uh, voorzorg op een, wat we dan noemen een vrijzetting van reactiviteit. Ja, en waar ze mee bezig zijn is het koelen nu van de reactoren met zeewater. Daar hadden we het net ook al eventjes over. Er, er komen veel vragen over binnen van luisteraars, zoals bijvoorbeeld waar blijft dat zeewater? Ja, dat is een goede vraag. Dat zeewater, dat gaat die kernreactor in. Normaal is het zo dat er gewoon water in gaat En dat wordt dan stoom. En dat stoom komt dan weer terug. Hè. Dat wordt weer gecondenseerd. Die systemen werken nu niet meer. Dus dat zeewater komt daarin. Eh, dat wordt opgewerkt. Wordt, dat wordt stoom. En dat stoom, dat wordt dan, na enig moment als die druk toeneemt... wordt dat afgelaten. En nou, hoe gaat dat? Dat wordt afgelaten via een aantal filters. Omdat het besmet is geraakt. Ja, er zit altijd wel wat reactiviteit in. En nu is dat meer. Dat is vastgesteld. En nadat dat gefilterd wordt, uh, wordt dat, ja, gaat dat naar buiten. Dan zit daar nog steeds een kleine hoeveelheid radioactiviteit in. Een andere vraag. In een van de reactoren zit geen uranium, maar plutonium. Maakt dat nog een verschil? Nou, wij denken dat dat voor de scenario's waar we nu... dus de, ontwikkeling van, de moge ontwikkeling van de scenario's waar we nu mee te maken hebben... geen verschil maakt. Het is goed om te weten dat een reactor die op uraniumbrandstof... Uh, draait dat hij na enige tijd ook plutonium in zich heeft. En daarmee is het er, zijn die verschillen. Dus uh, ja, ik denk er niet, of als we zijn heel erg gering. Oké, okay. uh, na vijf uur praten we verder. Gels, even de gelegenheid om met Marco verhoef te praten, want Marco, onze weerman, uh, belangrijk voor die ontwikkelingen is natuurlijk het weer. Daar, stel dat er een schadelijke wolk opstijgt, dan is de vraag waar waait die naartoe. Marco, jij hebt uh, de weerkaarten bekeken. Wat geven die aan? Nou, je gaf de voorzitter aardig inderdaad. We moeten naar de wind kijken. Overigens moeten we oppassen dat we niet alleen de wind op grondniveau bekijken... maar ook in de hogere luchtlagen. Is het is natuurlijk weer van belang van hoe hoog dat die wolk nou daadwerkelijk gaat komen. Dat betekent dat het eigenlijk een tamelijk complex verhaal is. Waren niet dat de weersituatie redelijk eenvoudig is. En het komt omdat er een lage drukgebied ten oosten van Japan ligt. Dat trekt langzaam weg. En als dat het geval is, dan is in grote delen van de atmosfeer de wind... Vaak westelijk tot noordwestelijk. Nou, en dat is gunstig voor Japan, want dat betekent dat de wind vanaf het land de zee opblaast. En dat betekent dus dat, dat als er een wolk ontstaat, laten we zeggen tussen 0 en 5 kilometer, ik noem maar even een zijstraat, eh, dan zal eigenlijk die hele wolk de zee opwaaien. Die situatie blijft zo eh, tot, eh, tot, nou denk ik, halverwege de vrijdag. Dan wordt het eventjes wat ongewisser. Maar of dat nou echt dramatisch gevolgen gaat hebben, ja, dat hangt natuurlijk van... Allerlei andere factoren ook af. We je al Duits uh, vanuit het rampgebied vertellen... dat de mensen echt de behoefte hebben aan de eerste levensbehoeften. Uh, uh, heb je enig zicht op de weerssituatie daar? Nou ja, in het noorden van Japan is het koud. Daar is het gewoon nog winters met sneeuwval. Ik denk dat het rampgebied van de tsunami, dus het uh, Sendai... dat die een beetje op de grens zitten met overdag temperaturen net boven nul. In de nacht kan het wel vriezen. Komen we in de regio rond Tokio, dan hebben we daar uh, in de nacht temperaturen boven nul. En ook overdag, dus is de graad of 10, 11 blijven mensen weinig bespaard. Dank je, Marco. Ja, en, uh, zoals Kjeld Duits ook al zei, er is veel ongerustheid over de problemen... bij de kerncentrale Fukushima 1. Wat er nu gaande is, wat betekent dat voor de gezondheid van mensen? Jan Savolkoel is hoogleraar stralingshygiëne en medicus bovendien... verbonden aan de Universiteit van Leiden en aan de VUMC. Hij heeft ook veel ervaring gehad met de ramp in Tsjernobyl, de nasleep daarvan. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt uh, natuurlijk de onmiddellijke omgeving van de kerncentrale en ook uh, het gebied verderop in Japan. Laten we eerst uh, stilstaan bij die omgeving van de kerncentrale. Wat is daar nu het gezondheidsrisico? Nou, in eerste instantie is daar natuurlijk de straling het hoogste. Dus daar, daar moeten de, de meeste maatregelen genomen worden. Maar dat zal met name betreffen mensen die daar aan het werk zijn. De kans voor besmetting wordt tegengegaan door de beschermende kleding. En ook met adembescherming dan. En, eh, en de kans op bestraling van extern, dat wordt dus heel nauwgezet bij geworden, want, bijgehouden. Want u zegt de bestraling van extern. Het kan zo zijn dat ondanks het pakken en de bescherming voor je mond dat je toch nog straling oploopt? Ja, dat is zeker het geval. Uh, want je hebt straling die daar doorheen gaat. Dat zijn de gamma-straling, dat is vergelijkbaar met de randgestraling... die we in de randgediagnostiek gebruiken, dus gewoon met de randgefoto's. En merk je daar gelijk iets van als dat gebeurt, als je nee, op die manier besmet gaat? Nee, dat merk je niet gelijk. Uh, uh, daarom moet je het zoveel mogelijk voorkomen. Want als je het merkt, dan ben je echt te laat. Want wat gebeurt er dan? Nou, dan zou je verschijnselen van acute stralingsziekte krijgen. En uh, dat kan zijn dat je dan verschijnselen krijgt als hoofdpijn, uh, misselijkheid en dergelijke. Uh, dat verwacht ik niet, dat dat nu aan de hand is. Want er zijn volgens mij getrainde mensen die daar aan het werk zijn. Ook de manier waarop de veiligheidscultuur in Japan vorm wordt gegeven... verwacht je dat zeker niet. Kan je het behandelen op het moment dat je die klachten hebt? Daar uh, is zeker behandeling voor mogelijk. Maar dat hangt ook weer af van hoeveel het dan geweest is. En uh, ja, dat is nu gewoon niet aan de orde. Er zijn geen mensen die acute stralingsziekte zullen krijgen nu. Dan heb je ook nog de berichten uit Tokio. Zo'n 300 kilometer verderop. Daar is een verhoogde radioactiviteit gemeten. Wat betekent dat voor de mensen die nu in Tokio zijn? Uh, nu er dus meer uh, naar buiten komt. En dan hangt het er vanaf welke kant gaat er een wolk... waar echt geconcentreerde hoeveelheden in zitten naartoe. Uh, heb ik begrepen dat er ook al, al gebieden zijn... waar men geadviseerd heeft om te schuilen. Dat is in feite is dat de eerste maatregel. En schuilen en, is binnen blijven, ramen dicht. Schuilen is binnen blijven, ramen dicht, deuren dicht. Daar dat komt verzwakt. het niet doorheen. Nou, daar komt het wel doorheen. Maar dat verzwakt in ieder geval. En de kans op dat je het binnenkrijgt, dat je het inhaleert, hè, dus via de longen binnenkrijgt, is natuurlijk een stuk kleiner. Als, het, als de dosis dan nog hoger is, dan komt dus de jo stabiele jodiumpillen uh, aan de orde. Die moeten dan uitgedeeld worden en, en of moeten aanwezig zijn. Want die moet je niet en, van tevoren slikken. Hè? Nou, die moet je wel van, liefst wel van tevoren. Hè, tot drie uur na de blootstelling. Dus ja. je moet dat op een gegeven moment op tijd moet dat ingezet worden. Uh, en daarmee verzadig je dus hier met stabiele jodium. Dus niet reactief jodium, zodat de reactief jodium daar niet meer bij komt. Dat komt nog wel binnen, maar dat wordt dan ook weer gewoon uitgeplast. En eh, is de straal nog hoger, dan ga je ook dat stuk evacueren. Dus nu zit men dus zeg maar, op, op, op 30 kilometer. Alles totaal, dus schuilen en evacuatie wat dan gebeurd is. Ja, En wat er dan in Tokio is, dat, ja, daar moet je eerst wat meer exacte gegevens over hebben. Dat ga je natuurlijk niet zomaar evacueren. Dan moet het ook, denk ik, hoger zijn. Want zoveel maal de achtergrond, ja, dat zegt maar niet zo veel, dan moet ik weten hoe het gemeten is en hoeveel die achtergrond is. En wat bedoelt u, hoe het gemeten is, door wie het gemeten is? Door wie het gemeten is, of het gewoon een exposiemeter is. Dat is gewoon dat je dus een apparaatje in de lucht houdt en je meet het daar. Of dat het dus echt door meetopstellingen gedaan is. Want daar kan dan veel verschil tussen daar zitten. Daar kan best veel verschil tussen zitten, ja. En kunnen mensen elkaar eigenlijk besmetten? Dat is niet de verwachting. Uh, het is zo dat als, uh, als mensen al besmet zijn... dan moet je ze dus echt uitwendig besmet zijn. Dan moet je ze direct afspoelen. Want en is dat, is dat met gewoon water? Dat kan met gewoon water en veel water, ja. En uh, dat is de, de mensen die dat doen, die hebben dan vaak wel beschermende kleding aan. En, maar dat is dan vooral ook om dat, uh, om dat uh, goed af te spoelen. Ja, dat, dat mens, zijn de beelden die we de afgelopen ja, dagen ja, hebben gezien. Ja, maar mensen die bijvoorbeeld inwendig besmet zijn... wat in de schildkrieg gekregen hebben of zo... die zijn niet besmettelijk voor andere mensen. En de dosis moet al heel hoog zijn... wil dat de bestraling vanuit die schildkrieg naar buiten toe... Zo, uh, uh, nog, nog gevaar voor andere opleveren. En zou het in, in theorie, misschien straks in praktijk... mogelijk zijn als er zo'n grote wolk is met besmet materiaal, dat het ook naar Nederland toe waait? Nou, dat zou wel heel ver zijn. Dat verwacht ik absoluut niet. De vraag is of er zo'n grote wolk komt... met zoveel, zoveel van die reactieve stoffen in. Misschien dat er in andere landen nog iets gemeten wordt... aan een verhoogde achtergrond, wat we ook met naar Tsjernobyl gezien hebben. En, maar ik verwacht niet dat dat, dat dat tot enige maatregel... aanleiding zal kunnen, ge kunnen geven. Want als je dit met Tsjernobyl vergelijkt... Nee, laat ik het anders vragen. Mag je dit met Tsjernobyl nee. vergelijken? Nee, dus Tsjernobyl is echt totaal iets anders. Daar is het echt een uit de, uit de hand gelopen situatie geworden. Men heeft daar zitten, uh, zitten experimenteren. En men heeft niet alles kunnen, kunnen afsluiten. En uh, het is volstrekt uit de hand gelopen uit Tsjernobyl. Uh, er is een totaal andere veiligheidscultuur in Japan. Japan heeft natuurlijk ook de nodige ervaring... in het onderzoek van, van blootstellingen aan straling... naar de, naar de atoombom op, op Hiroshima en Nagasaki... Uh, en uh, men heeft onmiddellijk de maatregelen die genomen zijn... Uh, die zijn, uh, in mijn optiek zijn, die, uh, zijn dat juiste maatregelen. En voorlopig voldoende om een grote ramp te voorkomen. Dat denk ik wel, ja. Jean Savoekoe, hoogleraar Stralingshygiëne. dank u wel. Graag gedaan. En na vijf, en natuurlijk meer Japan... dan doet correspondent Joan Veldkamp verslag van het vliegveld in Tokio... Maar niet alleen Japan, we praten ook over de situatie in Bahrein. Die loopt behoorlijk uit de hand. De staat van beleg is inmiddels afgekondigd. Er worden honderden gewonden gemeld. Onze correspondent Nicole Lefever houdt u op de hoogte van wat er daar allemaal gebeurt. Tot zometeen, na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. De Nederlandse overheid zich te gemakkelijk heeft laten meenemen... in elektronische dossieravonturen. 2. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle reizen naar Tokio afgeraden. Ranking the News. Nu op nummer 1. De bevat van de centrale in Fukushima kan zijn beschadigd door de explosie. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag. Dit is Radio 1.